11 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Heerlen zijn de winkeliers van winkelcentrum het loon druk bezig om hun voorraden weg te halen. Ook de bewoners van de appartementen zijn even terug in hun huis om wat kleine spullen mee te nemen. Volgens burgemeester De Pla zijn de appartementen veilig, maar de bewoners kunnen nog niet, naar niet thuis slapen... omdat het gas en de stadsverwarming zijn afgesloten. En dat is gedaan omdat er bij instorting een explosie zou kunnen ontstaan. Het winkelcentrum dat ieder moment kan verzakken en instorten wordt zo snel mogelijk gesloopt. De Braziliaanse oud-voetballer Socrates is op 57-jarige leeftijd overleden. Hij speelde 60 in land en was aanvoerder van het Braziliaanse team op de WK's van 1982 en 86. Socrates was een sierlijke middenvelder die ook veel scoorde. Hij speelde in Europa voor Fiorentina en verder voor tal van Braziliaanse topclubs. Na zijn carrière werd hij een populaire columnist en tv-commentator. Socrates, die bekend stond als zware drinker, stierf aan de gevolgen van een voedselvergiftiging.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 In Kroatië wordt verwacht dat de regerende conservatieve partij HDZ het zal afleggen tegen een coalitie van centrum partijen die samenwerken onder de naam kukule Sinds de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië waren de conservatieven in Kroatië bijna ononderbroken aan de macht. In Slovenië zal centrum rechts naar verwachting de verkiezingen winnen ten koste van de regerende sociaaldemocraten.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 Ja, welkom terug bij OVT, welkom in het tweede uur. Zometeen tegen half twaalf hoort u in het spoor terug het verhaal van 50 jaar Jaap Edenbaan. En daarvoor spreken we met Eddie Postema de Boer. Afgelopen week verscheen een boek met foto's die hij maakte in 1969. En die toch een beetje een ander beeld geven van die tijd dan wat we gewoon zijn te zien. U kunt ons mailen op ovt.vpro.nl. Um, we hebben een mail gekregen naar aanleiding van die netelige kwestie... Um, Geert Ruidenberg, uh, Dordrecht, uh, over wie nou de oudste stad van Holland is. Dat is dus niet de oudste stad van Nederland... Want daarvoor kregen we een mailtje dat dat toch Maastricht was. Ik weet niet hoe ze daar in Nijmegen over denken. Maar eerst gaan we naar een netelige kwestie in Holland. Ach, wat leuk om dat, Goed. dat Weer een jaar hè, is dat weer genezen. Hartelijk welkom in Nederland. Nou, het is ook overweldigend. We ja. moeten een beetje opschieten. De ja. burgemeester staat al te wachten. O, ja, Ik ga u voorstellen aan Sinterklaas. Sinterklaas. Dit is de burgemeester. Oh, fantastisch. Sinterklaas, ja. welkom in de oudste stad van Holland. Nou, dank welkom u wel. in Dordrecht. Heel fijn dat u er bent. Nou, dank u wel. Wat van... Ja, dat was de aankomst van Sinterklaas in Dordrecht. U hoorde burgemeester Arno Brok zijn stad aanprijzen... als de oudste stad van Holland. Deze montere woorden hebben in heel Holland enkel instemming opgeleverd. Heel Holland... Ja, heel Holland. Alleen net over de grens in Noord-Brabant... was er een burgemeester die opstoof uit zijn zetel. Namelijk de eerste burger van Geertruidenberg. Hij heeft ambtgenoot Brok per omgaande voor de rijdende rechter gedaagd. Goedemorgen, Bas Selmans, kenner van de geschiedenis van Geertruidenberg. Voor we verder gaan, bent u een, e uh, een echte Geertruidenbergenaar... of moet ik dat anders zeggen? Het over. <laughs> Wat dacht u toen uw burgemeester Brok dit hoorde beweren? Daar gaan we weer? Nou, ik heb hem dat niet horen beweren. Ik heb dat allemaal van, uh, van, van inside uh, uh, getuigen gehoord. Ik heb het zelf niet gehoord. Maar ik dacht bij mezelf, daar komen ze weer, die dortenaren. Wat is het uh, probleem? Uh, Geert Ruidenberg ligt in... Uh, Brabant en Noord-Brabant. Ja. De heer Brok doet een uitspraak over de oude stad van Holland. Ja, dat doen wij ook, hè. Um, maar u Geert Ruidenberg ligt toch in Noord-Brabant? Nee, u moet het zo zien. Uh, in de late middeleeuwen, toen de graven van Holland hun uh, machtsgebied uitgingen breiden en de hertogen van Brabant dat aan de zuidelijke kanten ook deden... Eh, botsen op een gegeven moment die belangen. Vooral tussen Brabant en Holland. Eh, er was nog geen sint vloed geweest. Dus Dordrecht en Geert Ruitenberg waren over land bereikbaar door de Zuid-Hollandse Waard. De Zuid-Hollandse Waard was een groot economisch eh, belanghebbend gebied voor beide steden... En uh, omdat Geert Ruitenberg op de grens van het graafschap Holland lag, daar hebben we het lang over, mm -hmm. vond hij het nodig om Geert Ruitenberg in een vooruitgeschoven positie uh, te belenen met stedelijke rechten, waardoor de stad zich kon, uh, kon uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, uitgroeien tot een belangrijke plaats op de, op, op, op de grens dus van, van dat gebied. En het was dus een politieke zet volgens mij dat hij in 1213 het jaar waarin hij van keizer Otto de vierde het Graafschap Holland in Leen kreeg eigenlijk direct begonnen is om steden te vesten. Dat wil zeggen pre-stedelijke nederzettingen die al boven de Boven de lokale nederzettingen uitgegroeid waren. enige macht verworven hadden. om die als belangrijke steden. aan zijn graafschap te binden. Mag ik weer even nou, onderbreken, meneer Zelmans? Als ik het goed begrijp. is het zo dat Geert Berg. in eerste instantie. zijn stadsrechten ook um, uh, gekregen heeft. juist vanwege zijn enigszins. nou laten we zeggen. vooruitgeschoven positie? Dat kunnen we zo stellen. En... Eh, daarnaast betekende Geert Ruitenberg voor de omgeving natuurlijk een zeer belangrijke pleisterplaats en een handelsplaats. En dat zag de graaf van Holland ook al in. En die eh, ordeneert dan op een gegeven moment dat het gebied ten zuiden van de Maas... Uh, alles wat daar gebeurt, de oogsten, de, de, de, de, de, de veehandel, de vishandel, de markthandel... in Geertruidenberg concentreert. En alles wat boven de Oude Maas, wat wij nu toen gewoon de Maas heetten... maar wat wij nu de Maaxalve de Oude Maas noemen... dat concentreerde hij in Dordrecht. Mag ik... Maar, dus in feite is de controverse Dordrecht, Geertruidenberg... al begonnen in de 13e eeuw? Oh ja... Ja, dat is. Of was het, het daarvoor ook van, al. Hummelis. Van begin af aan is dat een twistappel tussen die steden geweest. Ja. Wie had de heerschappij over die Zuid-Hollandse waard? En de graaf lost dat zo op. Maar wat Dordrecht wel stak. was natuurlijk dat de graaf het bestuur van de Hollandse waard. in Berg vestigde. Ja. Dus uh, die, ja, de Hoekse en de Kaboeiauwse twisten. Daar kunnen we nu allemaal niet te ver over uitweiden. Maar dat ligt eigenlijk al de, aan, de, aan de grondslag van deze controverse. Mag ik, uh, 12.13 was Geert Ruijdenberg. Ja. Uh, en wanneer was Dordrecht aan de beurt? Zeven jaar later, 12.20, officieel, dan hebben we het over een formele schenking van stedelijke handvesten, zoals we dat mooi noemen. Een stadsrecht, of stadsrecht toen, is niet één regel. Dat is een cumulatie van uh, meerdere rechten die een stad verkrijgt. En dat hele pakket noemt men dan stadsrechten. Ja. Eh, en nou, is het zo dat um, dit, er een rivaliteit ontstond? Die is dus uh, al zo oud als de 13e eeuw, misschien nog wel ouder... tussen Geert Ruidenberg en Dordrecht. Is het zo dat dat ook regelmatig heeft opgespeeld... Um, bijvoorbeeld in de afgelopen eeuw? Nou, nee. Natuurlijk niet. Oh. Uh, u moet dat meer zien als een speelsheid tussen de twee steden, oh. waarvan wij als Brabantse Bourgondiërs tegen de Calvinistische dortrechtenaren optreden, die hun gelijk willen halen. <laughs> en wij willen als kleine vlek, zoals zij Geert Ruitenberg noemen, natuurlijk niet toegeven, omdat dit puur een formele kwestie is. Ja. Er zit nog wel enige echte woede bij u, hoor ik. Nee, zo spreek ik altijd. De... Uh... Oh, <laughs> gelukkig ja, je... maar. De, de, de, strijd, de strijd gaat puur om rekenkundig gegeven. Maar u zou <laughs> toch ook kunnen zeggen... ach, die zeven jaar, laat Dordrecht lekker denken... dat ze de oudste stad zijn. Nee, natuurlijk niet. Nee, het gaat om een formele zaak. In 1213 geeft graaf Willem I, die geeft Geert Ruitberg... als eerste preestedelijke nederzetting in zijn gebied in zijn geraadschap stadsrechten. Maar u kunt zich voorstellen dat, dat u dat, dat mensen in Dordrecht zich misschien ook wel een beetje vrolijk maken over het feit dat u u typeert uzelf als een echte Brabander. Dat u ja. als echte Brabander? Nou, wij hebben niks met boven de moerdijk. hoor. Nee, nee. Nee, maar ja, goed, dan kan je ook zeggen van nou, dan zijn wij ook geen Hollandse stad, we zijn een echte Brabantse stad eigenlijk. Nee, nee, nee het gaat hier puur om een formele zaak. Ja. En uh, het, het feit is dus dat Geert Ruitenberg door Napoleon in, uh, in, wanneer was het, 1813 18, of zo, uh, afgescheiden wordt van, uh, van Holland. Ja, en daar, uh, bent, u niet, uh, daar bent u niet om begrijp ik. Ah, nee, dat gaat allemaal te ver. Stilte, nee, nee die charge die wil ik niet maken. Ik heb niks tegen doortrekt. Nee, het gaat puur om een formele... en aan de andere kant voor een beetje ludieke zaak, vind ik. Oh, ik hoor al, in feite, de, op de oplossing is al in zicht. Uh, nee, nee, nee, het is niet in zicht. <lacht> Wij hebben in de jaren tachtig hebben wij een schitterend document opgemaakt op perkament in oudschrift met het afhangend zegel van de stad Geert-Ruitenberg. Die hebben wij onder aanvoering van de, de toentijdse burgemeester Arie dan Hartog, een dochternaar, oud-wethouder van Dordrecht, met een groep mensen van 65 personen van de oud kring Geert-Ruitenberg, zijn wij naar Dordrecht getogen en hebben we ten overstaan van burgemeester Noorland... in het stadhuis van Geert Ruitenberg, waar we op een grootse wijze zijn ontvangen tussen haakjes, dus, ja. oh. hebben wij een petitie aangeboden dat het nou eens afgelopen moet zijn... dat Geert Ruitenberg zoveel heeft verloren in de loop van de eeuwen... en dat ze het kleine beetje wat ons nog rest, dat ze ons dat ook nog niet willen. Maar heeft ja. meneer burgemeester, de burgemeester van Dordrecht nog gereageerd... Nee nu? nee, nu? Nee, die ken ik nog niet eens. Nee, oh, die heeft niet... Okay. nee maar wat, wat wel heel, wat wel heel uh, kinderachtig in die tijd was. dat was dat de toenmalige archivaris uh, burgemeester Noorland in de steek liet omdat die man kennelijk niet met een amateurhistoricus wilde discussiëren over dit punt. Maar ik kon hem pakken en zakken. Ik heb in de tijd een prachtig verweer gemaakt. Dat berust momenteel in het regionaal archief in Tilburg. En daar heb ik alle feiten tegenover elkaar gezet. Van het wel en wee van beide steden. En wat eigenlijk een beetje kinderachtig is aan hun. Om nu te zeggen, Geert Ruiterberg ligt niet in Holland. We moeten, de, we moeten de, de zaak bij elkaar houden. We spreken over 12-13 en we spreken niet over de nieuwe tijd. Meneer Zijlmans, uh, u zegt de formele kwestie, er zit toch nog veel onder. We wachten de rechtszaak bij de we rijdende rechter af. Ik wil u heel vriendelijk bedanken voor uw verhaal vanmorgen. Nou, graag gedaan. Oké. Okay. Is... Maar goed dat we zo rijk zijn, anders was er meer dan voldoende reden uh, voor de oorlog. Uh, voor de Wereldtentoonstelling in Osaka in 1970... maakte fotograaf Eddie Postma de Boer... 90 foto's van Nederland in 1969. De Japanners hebben in de tijd die foto's met eigen ogen mogen zien... maar in Nederland zijn ze nog nooit getoond. Tot nu, want de foto's zijn gebundeld in het boek... Kijkend naar Holland, 1969. Remco Kampert schreef het voorwoord, Jan Mulder gaf commentaar. We hoorden Eddie de Boer al uh, even in het eerste uur. Hij zit nog steeds aan tafel om over het boek te praten. Ja... Als u nou die foto's bij elkaar ziet in dat prachtige boek... denkt u dan, zijn dit de jaren 60? Nee, dat, het zijn niet de jaren 69. Wat u nou denkt, is een journalistieke manier naar die jaren te kijken. En dat heb ik niet gedaan. Dat deed ik ook wel, maar dan voor de krant. Maar ik kreeg de opdracht van Jan Vrijman... die de opdracht van Kals kreeg om... Uh, dat paviljoen uh, te vullen met film- en fotoprojectie. Ja, Bakema, de architect, heeft dat uh, paviljoen ontworpen. En dat is een opdracht die uh, een bepaald uh, scenario en een draaiboek had. En daar heb ik me aan gehouden. En ik moet zeggen, ik vond het wel leuk om te doen. Want als je nou eens even de journalistiek opzij zet... en kijkt naar hoe gewone mensen naar hun werk gaan... hoe ze werken... Uh, hoe ze recreëren. Hoe, uh, hoe ze bij uh, Ajax naar een voetbalwedstrijd kijken. Hoe kinderen op school zijn. In het speelkwartier. En uh, ja, nou, van alles wat. En dat gaat buiten het, uh, de actualiteit om. Dat gewone leven gaat gewoon door. En dat is wat we die Japanners wilden laten zien. Want het hoe... moest representatief zijn voor Nederland, dat ja. was de opdracht. Ja, het, het moet natuurlijk een... Kijk, ik heb het al meer gezegd, de vuile was hang je niet in zo'n uh, paviljoen buiten. Dat, uh, dat is buiten kijf of, of anderszins. Dus het is een, een vrij eerlijk normaal beeld van hoe gewone mensen eruit zagen... Hoe ze naar hun werk gingen en nou noem het maar op. Maar als ik het dus goed begrijp, vond Nederlandse afvaardiging het ook een beetje een probleem om in die foto's op te nemen wat eraan. Nou, u noemt het dan journalistieke uitzonderingen, maar het was toch wel degelijk gaande. Natuurlijk was dat zo, maar voordat je dat uitlegt allemaal... Dan, eh, dan mag je wel drie paviljoens vullen... en dan moet je lezingen houden en dat, dat, dat is oeverloos. Maar kijk die film in dat paviljoen, die, dat was een, een film die duurde tien minuten. Van Frans Wijs. Van Frans hè? Wijs, maar de, mijn foto's ook. Dat was een filmband waarin dat getoond werd... En na tien minuten begon hij weer opnieuw. Ja, en in die tien minuten geef je dan dat beeld van Nederland. En ik moet zeggen, die Japanners er zijn geloof ik 450.000 Japanners naar komen kijken. Want ze vonden het een fantastisch gebeuren. Je, je, je ging dat, ik ben er niet geweest hoor, maar ik weet hoe het in elkaar zat. Uh, ze gingen met roltrappen naar boven en naar beneden en overal projectieschermen. Waardoor je dat goed kon zien. Hebt u in die tijd daar nog problemen? Mee? Vond u dat voor zichzelf want u hebt natuurlijk ook een journalistiek hart. Ja. Vond u dat in de tijd had u daar problemen mee om, ik, om dat beeld te geven? Nee, ik had er geen zijn. problemen mee omdat het was een opdracht waar ik ja tegen heb gezegd en, en terecht. Ik vond het leuk om te doen en kijk, ik voerde ook voor de krant. Ik heb in dat jaar uh, ja, Gerard Reven met Tijgertje in de Kerk gefotografeerd. Die VPRO-uitzending. En uh, ja, uh, ik, äh, ik was parlementair fotograaf voor de Volkskrant. En uh, ik deed journalistieke fotografie. Dat deed ik er wel bij. Dat bleef ook doorgaan. De, maar dit ja. was een, een opdracht die echt parallel aan. met een ander. ander... gewoon de parallele werkelijkheid. Ja, de par ja. Par ja parallel wat the the is werkelijkheid. precies de selectie in het boek? Want we zien zowel. Um, de Tweede Kamer. We zien hier een echtpaar. in hun voortuintje. We zien Frans Molenaar. Ja. We zien nou, van het, alles. Is, het is zo dat. Ik heb een aantal groepsfoto's gemaakt. Een 25-tal groepsfoto's van. van de Nederlandse samenleving. Dat, zijn, uh, dat is een, uh, een kadettenschool van het Leger des Heils. Uh, een, een groep van. Uh, Amsterdamse trambestuurders. Uh, een groep. Badvinders prachtig met allemaal in prachtig uniform. Het, he, dat is ja, ze zijn allemaal. Maar ze zijn um. ook trots. He, als ze, als ze, ik heb de indruk dat, dat u geen enkel probleem heeft ondervonden. Met van. Nou, ga nou eens gewoon ouderwets daar staan. Met ja. trots voor je vak. Ja. Ja, maar kijk, ik had natuurlijk wel ook... Ik, ik zou dit boek nu niet meer kunnen maken. Want met die opdracht voor het Nederlands paviljoen in de hand... Ik had een brief en alles waar het in stond. En je komt niet overal zomaar binnen. En ja, mensen waren trots dat ze daar aan mee mochten doen natuurlijk. Ja. Hè? Ik had een goede entree om dat te doen. Maar behalve die groepsfoto's... 25 van groepsfoto's. Heb ik ook foto's gemaakt van het recreëren. De kinderspeelplaatsen op school. En ja, dat, zoals het er toen echt uitzag. Ja, want hoe moeten we dit boekje nou lezen of, of bekijken? Uh, waar staat het voor? Nou, dat moet ieder eigenlijk voor zichzelf zien. Maar ik vind dat je het moet vergelijken met de samenleving van nu. Uh, er zijn foto's van een kleuterschool in Amsterdam-West. En zie je zo'n klas kinderen. En allemaal kindertjes van vier... Ja, tegenwoordig heet dat uh, anders een kleuterschool... maar kinderen van, van vier, vijf jaar. Groep 1 en 2 van de basisschool. Ja, groep 1 en 2 van de basisschool. Hier en hebben we Die ja. kinderen die zijn allemaal blank. Ja. En in Amsterdam-West is dat in die 42 jaar Oostorp ongelooflijk is het, ja. veranderd. En zo moet je naar dit boek kijken. Hoe is het nu? Uh, wat, wat valt je op? Ja. Maar de eerste Turkse de gastarbeiders staan er wel in. Ja, die heb ik eraan toegevoegd. Dat is de laatste foto. Die, ik had toen een opdracht voor een tijdschrift om... De eerste gastarbeiders dus te fotograferen. toen ben ik in Utrecht bij een, bij een uh, mannenmaatschappij gekomen... die uh, met z'n allen in één huis woonde en zo. En heb ik een foto gemaakt op de markt. En die heb ik achter in het boek erbij gevoegd... om even een klein duurtje naar de werkelijkheid van toen ook te krijgen... om ja, die sprong te maken naar deze tijd. Dus die gastarbeider was niet te zien in de Nee, die foto was niet te zien. Dat is. Daar ben ik heel trots op hoor. Die hebben de hebben Japanners niet kunnen zien. Is het nou zo ook dat... Er is natuurlijk in uw vakgebied ontzettend veel veranderd. Is het nou ook, als u naar die foto's kijkt... een soort fotografie die niet meer bestaat? Of heeft die digitale revolutie daar eigenlijk niet zoveel invloed op gehad? Nou, het, niet zozeer de digitale revolutie. Maar in die jaren werd anders gefotografeerd in de journalistiek. Ik heb toen... Uh, veel gebruik gemaakt van kleinbeeldcamera's, maar... De, de meeste fotojournalisten hadden nog ouderwetse camera's en dat ging allemaal heel traag. En, ja, en dat is nu niet meer. Het is afgezien van de digitale, hoor maar de, de, camera's die, de laatste camera's... die met film geladen werden, waren ook heel erg geavanceerd. Ja. En je gebruikte geen glasplaten meer. En zo. Dat is echt hoe, voorbije hoe, tijd. Ik ben benieuwd hoe u de foto van de kaft heeft gemaakt. Want we zien een Solex. Ja. Dat is nu zo'n zo fiets... Ja met een, een soort motortje erop, ja. um, op de dam. Dus geen damslapers, maar een keurige twee vrouwen op een solex. Maar die is heel scherp en de rest is, is vaag. Ja, dat is een manier van fotograferen. Als je een bewegend onderwerp moet fotograferen... en uh, je, je hebt niet een, een hele korte sluitertijd... dan moet je het zogenoemde meetrekken met het onderwerp... zodat de... Het onderwerp scherp wordt en de achtergrond is dan een beetje bewogen. Maar het feit dat u, want ik heb de indruk dat dit. Dit, dit geeft ook een beeld van een heel dynamische manier van fotograferen. En als u zegt van nou mijn collega's die waren met grote zware dingen bezig, maar ik met kleinbeeldcamera's. Ja. Dat is ook iets wat uw werk typeert op dat moment. Ja, want ja, ik was toen een, uh, een. Ik vertegenwoordigde een jongere generatie, natuurlijk, in dat vak ook. Hè? Dus ja. dan kijk je en dat doe je anders. Maar ik heb voor deze opdracht ook gebruik moeten maken van een uh, camera die ik nooit gebruikte. En dat moest in verband met de projectietechniek. Het moesten vierkante, be vierkante beelden zijn. Oh juist. Ja. En dat is uh, wat ik normaal niet deed, maar dat is in dit geval dus toegepast. Weet u hoe de Japanners hebben gereageerd op dit beeld? Uh, eens even kijken. Dat weet ik niet, want ik ben er niet geweest. Ik weet alleen het verhaal van Frans Wijs toen het paviljoen geopend werd. Toen stonden er tienduizenden Japanners voor de deur. En de deuren gingen open en die mensen stroomden binnen. En Frans zei, ik stond met Jaap Bakema <laughs> boven aan de roltrap. En we zagen dat binnenkomen. En ik kijk naar Bakema en de tranen stroomden over zijn wangen. Ah. Als u Veel... wil zien ja, wat goed. de Japanners toen zagen... dan kunt u het boek kopen, kijkend naar Holland 1969. Uitgegeven bij Atlas en Eddie Postma de Boer. Heel vriendelijk bedankt voor uw komst vanmorgen. Het was goed hier te zijn. U luistert naar OVT. Um, we hebben een website, www.geschiedenis .nl. En wat erop te zien is, dat vertelt ons nu Manix Schoolhaas. Goedemorgen. Dag Matthijs, goedemorgen. Ja, wat is er al te zien op de website? Eh, nou, straks hebben jullie een documentaire over het 50-jarig bestaan van de Jaap Edenbaan. Waarin jij ook uitgebreid te horen bent. Daar ben ik ook nog even te horen. Uh, maar op de website hebben we de beelden uit die tijd erbij gezocht. Onder andere inderdaad van de opening op 9 december 1961. Maar ook de eerste grote internationale schaatswedstrijd die daar gehouden werd. En dat was in 1962 een landenwedstrijd, Nederland, Zweden, Noorwegen. Ik geloof dat ze noodtribunes hadden gebouwd voor zo'n 15.000 mensen rond die uh, Jaap-Edebaan. Met natuurlijk uh, Henk van der Grift, die toen uh, wereldkampioen was. Maar ook de koningin heeft dat in regen en wind helemaal uitgezeten. En verder natuurlijk ook Sjaukje Dijkstra, want ook zij is uh, onze grote kunstrijkkampioen. Driemaal uitgebreid gehuldigd op de Jaap-Edebaan in uh, 62, 63 en 64. En daar zijn zelfs uh, kleurenbeelden van te zien uh, op de website. Verder besteden we aandacht aan het grote project dat aanstaande dinsdag bij de VPRO van start gaat onder de titel Nederland van boven. Op de website kun je de alleroudste beelden van Nederland zien die vanuit de lucht zijn gemaakt, onder andere door Anthony Fokker. Hij was de eerste, deed dat al in 1919 en heeft ook zelf een toestel gebouwd waarmee de KLM vanaf dat jaar toen ze werden opgericht. ...commerciële opdrachten zijn gaan aannemen om vanuit de lucht films van bedrijven, provincies en steden te maken. De allerleukste films, vind ik zelf, die je kan zien, de mooiste in ieder geval, zijn die van Willy Mullens... ...die de Zuiderzeewerken in 1928 en 1929 heeft gefilmd. En met die film is destijds Cornelis Lely naar Amerika gegaan, naar Amerika gegaan om daar investeerders te vinden die in de Zuiderzeewerken mee wilden doen. Dat is allemaal te zien op de website... Uh, uh... Het webadres is uh, geschiedenis24.nl. Oké, okay, Mariks, uh, hartelijk bedankt. En ik, als ik het goed begrijp, kan je met de site erbij goed meeluisteren... met de komende documentaire. Het is namelijk tijd voor het spoor terug. De Jaap-Ede kunstijsbaan in Amsterdam is 50 jaar. Op 9 december 1961, vrijdag dus precies een half eeuw geleden... konden de eerste schaatsers er hun rondjes rijden. Maar 22 december ging hij officieel open. Daarna de, de eerste Nederlandse topschaatser Jaap Ede vernoemde baan was de derde 400 meter kunstijsbaan van de wereld en de eerste in Nederland. En vandaag de dag is het nog de enige overgebleven geheel open ijsbaan van het land. Luistert u naar het eerste deel van een tweedelige documentaire. Vandaag over de beginjaren van de Amsterdamse ijsbaan. Samenstelling Astrid Nauta. Ja, ja.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 Hier op het Museumplein, waar dus even verderop in het Rijksmuseum... de prachtige winterlandschappen van Hendrik Averkamp hangen. Hier is de schaatsgeschiedenis geschreven in 1893 door Jaap Ede. Schaatshistoricus Mannix Kola's. Voor de beslissing vroeg ik Jaap, wat ga je doen? Met een eindspurtje of... Ja, zei Jaap, moorden, doodjakkeren. Och, och, wat is dat kleine ding kwaad, zei Klaas. Klaas Panderen, zijn trainer. Hij kan wel een huis aan. Eindelijk komt de rit... Een ademloze stilte. Houd je mond daar. Het schot valt. Daar gaat Jaap. Het kan niet harder. Het water en het ijs stuiven achter hem aan. Halvorsen kan hem niet houden en hij wint in 51... 1 vijfde seconde met circa 5 à 6 meter voorsprong. Wat was hij kwaad, och och, wat was hij kwaad, zei zijn leermeester... die hem zijn grote ulster aandeed. Maar toen het aan de tribune bekend werd, stegen er een applaus op... hetwelk al sterker wordende over de gehele baan gonste. En de arbeiders buiten de omheining en zelfs de stijve klapbakken... en de jongens op de schutting, alles juichte onze Nederlandse wereldkampioen toe. En al zullen zij 80 jaar worden... Al die mensen die die dag beleefd hebben, ze zullen het nooit vergeten. Den 14 januari 1893 zal met gulden letters in de analen van de Nederlandse ijsport worden opgeschreven.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 Zelfs de bereden politie moest eraan te pas komen... om de vele enthousiasten die de gladde ijzers wilden onderbinden in toom te houden. Voor was zeven jaar. De Jaap baan was net geopend. En toen ging ik uh, met het vriendje van mijn, uh, van mijn zuster... gingen we met de trein en de tram uh, naar, naar die de AP-baan. De Jaap baan die is gevestigd op de radioweg. Nou, het is twee straten uh, verder dan de middenweg. De middenweg kwamen we aan en daar begon eigenlijk het avontuur de debaan Wij stonden daar in een hele lange rij te wachten... om een kaartje te mogen kopen om op de Jaap Bederbaan op te komen. Politie te paard, die verregelde het, uh, uh, ja, de toestroom. Het was, was enorm zoveel mensen. Nou, na een heel lang wachten waren we dan op de Jaap Bederbaan. Nou ja, je kon eigenlijk, kon het woord schaats niet, niet, niet... Dat, dat was, was onmogelijk, het was voetje tegen voetje. Maar dat was mijn eerste uh, belevenis, mijn uh, eerste aanraking uh, met die hp de ben ja, uh, uh, Altijd blijven schaatsen. Eigenaar van café, de Scheven schaats, ja, Hoeven. Elke donderdag bracht mijn vader hierheen dat we training hadden. En uh, toen in 1971 schaatste ik... Uh, een fanatiek. fanatiek. Op een middag was ik hier uh, een kopje koffie drinken... bij de toenmalige eigenaar en eigenares. Oma Bram en Tante Miep, wereldberoemd. En op een gegeven moment dat ik hier op een woensdagmiddag zat... was het uh, erg druk, Tante Miep, pas in de eentje. Ik zei, Tante Miep, zal ik even helpen? Nou, zet kan je dat dan? Nou, toen hielp ik al ook in mijn vrije tijd in de snackbar. Ik ben Tante Miep gaan helpen in 1971. Het is nu 2011 en ik ben er eigenlijk nooit meer weggekomen. nooit meer weggegaan. In 1986 mocht ik de skeevskaars, zo heette dat dan... mocht ik dat overnemen van oma Bram en Tante Miep. En toen... Uh, ja... Toen ben ik de Skeverskaars begonnen. En die naam Skeverskaars, daar kwam mijn verhaal dan op. Ik kwam uit de Zaan, werd door ome Bram en al de andere Amsterdammers altijd... Ja, die boer van de van andere kant van de tunnel genoemd. Toen dacht ik van ja, ze moeten toch een klein beetje weten dat ik uit de Zaan kom. En uh, toen zijn we naar het gemeentehuis gegaan en zijn namen naar het archief...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 En die is toen ook, uh, laat ik zeggen, op de Jabedenbaan in de winter daarna gaan trainen. Laat ik zo zeggen, de natuurwinter heeft uh, de aanzet gegeven tot een nieuwe lichting. Die, uh, uh, laat ik zeggen, de bestaande lichting, uh, ja, wedstrijden heeft, tegen heeft gereden en beter was.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 Als eerste betraden de wereldkampioenen ijsdansen 1962 en 1963... ...broer en zusje Roman uit Tsjechoslowakije, de gladde Hierna was het de beurt aan Schaukje, ...die hier voor eigen publiek een feilloze kuur liet zien... ...waarin de hoge sprongen iedereen opnieuw verbaasden. In 1962... Uh...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 Na afloop van de demonstraties kwamen de Alkmaarse kaasdragers het ijs op... om de kampioenen een smakelijk geschenk aan te bieden. Het mogen dan beste mensen zijn, die Alkmaerders... maar van schaatsen hadden ze hier geen kaas gegeten. Oh, dat is wel grappig, want een paar jaar geleden heb ik uh, de Jellynex... die heb ik weer ontmoet bij een... Uh, ja een hereniging van Holiday on Ice. En toen zeiden ze ook, weet je nog wel... toen we de demonstratie op de Jaap-Ederbaan hadden... toen kregen we allemaal van die ronde kaasjes. En die moesten we dan meenemen in onze bagage en alles. En die stonk dan als we aankwamen in ergens anders. Want ja, kaas gaat toch ruiken en de ruikt sterk. Maar dat was toch wel een grap. Omdat ze zeiden, ja, ik heb van die mooie ronde kaasjes. Toen vond ik wel leuk dat ze zich dat allemaal nog herinneren. Hey,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 Terwijl in, in Noorwegen reed je een hele week op een paar uh, geslepen schaatsen. En daar was natuurlijk de Jaap-Edebaan wel weer eens een keer bij storm en regen. was Er geen ijs. Maar ach ja, daar maak je wel wat van. Het, het, het, het, het had ook sfeer. Het, uh, dat creëer je natuurlijk zelf voor een gedeelte. Maar het was, had ook een uh, ontzettende gezellige en plezierige sfeer... die er rond die ijsbaan uh, hing. Daar...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 Dan ga je natuurlijk ook eventjes die, die technische ruimte in... om te zeggen, jongens, dat was fantastisch voor elkaar, hoor. Dus dat, dat, dat was een hele eh, laat ik zeggen, gezellige eh, sfeer. En ook met, met de restaurants die rond die ijsbaan eh, lagen... Da, da, daar was ook altijd, eh, of voor die tijd, we eh, even wat bakkie doen... na die tijd even benen strekken, wat drinken of wat eten.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 Tot zover het eerste deel van dit twee over de Amsterdamse Jaap Edebaan, waar komend weekend het 50-jaar jubileum wordt gevierd. Techniek bij de Kamer en met dank aan baanspeaker Henk Veen. Wilt u de twee luiken op CD ontvangen? Maak dan 7,5 euro over op rekening nummer 44460. Ten namen van de VP Ron Hilversum onder vermelding van het Spoortrug Jaap Edebaan. 444600, 7,5 euro. Volgende week aandacht voor het marathonschaats op de Jaap Edebaan. Ja. Dit was alles waar we tijd voor hadden vandaag. Zometeen na het nieuws geen perstribune, maar langs de lijn. Want Feyenoord ontvangt PSV. Wij zijn er volgende week weer. Heel graag tot dan. En voor vandaag een hele goede zondag.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 Dit is Radio 1.